Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vrouw die zich in Bennekom in brandstak is overleden. Zaterdag gooide de vrouw een brandbare vloeistof over zich heen en stak die aan. De politie weet nog niet waarom ze zichzelf in brand stak. De Belgische koning Filip gaat vanmiddag naar de plek van het treinongeluk in Wallonië. Bij het ongeluk kwamen gisteravond drie mensen om het leven. Negen mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde ten westen van Luik. Een passagierstrein reed met hoge snelheid op een stilstaande goederentrein. Pianist Martin van Dijk is overleden. Hij was 19 jaar de vaste pianist van tv-quiz met het mes op tafel. Van Dijk maakte theaterprogramma's met artiesten als Atelle Bloemendaal en Hans Dorrestein. Hij won twee keer de Annie-MG Schmidprijs voor het beste theaterlied. Martin van Dijk was 69 jaar. Bij een busongeluk in het zuiden van Turkije zijn zeker 14 mensen omgekomen. 26 mensen raakten gewond. In de bus zaten scholieren en leraren die terugkwamen van een schoolreis. De politie in Kazachstan heeft nog eens vijf gewapende aanvallers gedood in oktober. Gisteren werden twee wapenwinkels beroofd en vrijwel tegelijkertijd begon een aanval op een militaire basis. Er werden gisteren al vier aanslagplegers gedood. Het is nog onbekend wie er achter de aanslagen in Kazachstan zit. De wachtwoorden van Facebook-topman Mark Zuckerberg zijn gehackt. Volgens hackers gebruikt hij voor Twitter en Pinterest-accounts hetzelfde wachtwoord. Iets dat door beveiligingsexperts altijd wordt afgeraden. Hackers zouden de wachtwoorden van Zuckerberg al in 2012 hebben bemachtigd. De Italiaanse voetbalclub Inter Milaan is voor twee derde in Chinese handen gekomen. Grootwinkelbedrijf Soening heeft ruim twee derde van de aandelen gekocht voor 270 miljoen euro. Inter hoopt met de komst van de Chinezen terug te komen aan de wereldtop. En dan nog het weer. Veel zon en 25 tot 28 graden. In de namiddag en avond kans op een onweersbui. Ook morgen plaatselijk 28 graden. Dan wel vochtiger en minder zonnig. En er is meer kans op onweersbuien. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. Op de A15-Europort richting Rotterdam. Er staat tussen Rotterdam-Charloos en rotterdam IJsselmonde Drie kilometer vielen na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer vrij.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Z -M. Met nu ZFM Luncht. Hey, oh. U luistert naar Zandvoort Luncht. Dagelijks live bij CFM's tussen 12 en 2 uur. Ja, luisteraars, een hele goede middag. En natuurlijk ook weer een heel goed begin van deze week. Maandag 6 juni. En uh, dan weet u, dan is het weer tijd uh, om 12 uur voor Sandvoort Lunch... Normaal gesproken met uh, Charles Duif, maar vandaag in zijn plaats... omdat Charles uh, niet kon komen. We weten niet waarom, dus ik kan er niks over roddelen. Dat is dan weer jammer. Maar uh, in zijn plaats geheel vrijwillig hier naartoe gekomen... met ontzettend veel zin in de allereerste keer live uitzending en presentatie... onze eigenste Casper Geuranson. Ja, dat is spannend, hè? Ja, leuk hè, Casper. Nou, welkom, man. En Het uh, gaat helemaal goed komen. Ik krijg er helemaal warm van. Meen je dat nou? Ja... Kan ik me ook nog wel voorstellen hoor. Dat ik, ik weet nog wat dat ik hier toen voor het eerst zat. Dat ik mijn eigen uitzending ook moest ondersteunen technisch. Nou, toen heb ik ook wat, zweetje, wat peentjes weggezweet hoor. Maar als je het eenmaal eventjes een paar keer geschoven hebt en gedaan. Dan zit het erin joh. He? Ja, ik heb in ieder geval goed geoefend uh, met... Uh, nou, ik uh, denk dat ik uh, de eer... Uh, dat uh, de eer... Uh, hou het lekker bij mezelf. Ja? ja? Is goed. Want ik, nou, ik heb heel ja. veel geoefend in ieder geval. Ja, mooi zo. Maar uh, wie... Uh, ik denk dat misschien... Als, als, als je, als je wil bellen naar de studio... Uh, ja. Dan... Uh, nou, kom maar op. Oké, okay, goed zo. <laughs> ook dat kan die aan. Dat hoort u. Maar goed. Uh, u mag natuurlijk ook altijd bellen. Dat weet u wel als u een nieuwtje heeft. Of uh, misschien toch een, een verzoekje voor een uh, leuk nummer voor iemand. Of gewoon voor uzelf. Mag allemaal, bel even naar 5730393 en dan uh, zorgen we, dat, we dat, dat dat voor elkaar komt. Um, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, uiteraard zoals u van ons gewend bent, uh, om uh, half 1 en om half 2 het regionale nieuws met het weerbericht voor de komende dagen. En dan natuurlijk daarna het liedje van de sidekick. Nou, ik heb heel wat nummers voor Kasper weggezet waar hij uit kan kiezen. En dan zijn het allemaal mijn favoriete nummertjes. En wat gaan we nog meer doen? Kwart over één bellen we met um, Joop van Nes Ik hoop dat ik hem te pakken krijg, want Joop is altijd heel druk. Zeker op maandag, omdat uh, dinsdag natuurlijk de deadline voor de krant is. Maar ik hoop dat ik hem te pakken krijg... zodat hij ons het een en ander kan vertellen over wat er allemaal in... Zandvoort gebeurt is het afgelopen weekend. nou En dat was zo ontzettend veel. Ik hoop dat hij dat in een kwartiertje weggepraat krijgt. Maar ik vrees het ergste. Dus ik denk dat we om half twee nog lang niet aan het regionale nieuws kunnen gaan beginnen. Maar goed, we zien wel hoe het loopt. Het is een live programma. Er kan altijd van alles gebeuren. En uh, nou ja, dat weet u wel. Dat gebeurt dan ook vaak. Um, ik ga eens even naar Kasper kijken. Want Kasper, ja. heb jij een gezellig muziekje klaarstaan? Dat we um, alvast een nieuwe week in kunnen gaan. Maar ik dacht... Uh, ik heb gewoon... Uh, mijn eigen aspeellijst staat ook al hier op, uh, op de hoofdcomputer. Ja. Tenminste de hoofdcomputer. Uh, dus ik dacht, uh, ik, haal paar, ik haal er gewoon even een paar uit. Nou, en maar met welke gaan we starten? Heel toevallig staat er... Adam Lambert met Ghost En staat er bovenaan. Nou, gaan we die dus, dus doen. Uh, gezellig. Zullen we die dan... Uh, ja, gooi je maar aan. Even kijken. Dan zeggen we... Um, ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. Waar heb je hem verstopt? Even kijken. Ja, dat mij... valt er toch weer tegen, ja. hè? Waar zit hij dan, hè? <laughs> Even kijken. Ja, ik hoor hem. Hebbes. Hij doet het. Ghost Town. Van Adam Lambert. I tried to believe in God and James Dean. But Hollywood sold out. It's so all all the same.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 Oh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 Daar zijn we weer. Ja, ja. <lacht> ja, zijn Nou, dat we weer. waren twee lekkere up-tempo-nummers, Kasper. Ja. We hebben iedereen even lekker wakker geschud. Ja, dan een je gelijk <lacht> dat wij er zijn. Ja, zo is het maar net. En uh, wat we net natuurlijk even vergeten waren... is uh, om iedereen een heel smakelijke lunch uh, te wensen. Want dat is uit, uh, natuurlijk waar het programma om draait. Volgens mij het inderdaad is dat allemaal de bedoeling. om de lunch, ja ja Anders uh, zou het Zand... geen, niet Zandvoort Lunch heten, hè? Nee, nee, nee. Zandvoort doet maar wat, zou het dan zijn. Ja. <lacht> of Zandvoort begint de middag. Nee, Zandvoort Lunch. Dus alle mensen een heel smakelijk eten. En mochten wel gegeten hebben, we dan uh, een goede bekomst. En uh, we gaan eens even verder kijken... wat we allemaal nog in het etuietje aan uh, plaatjes bij ons hebben. En volgens mij heeft Kasper ook een Hollands nummer meegebracht. Klopt dat? Ja, zeker. Ja. Zullen we wel vertellen welke het is of zullen we ze gewoon verrassen? Wat jij wil. Jij bent Z Z de presentator vandaag. Zo? Uh, jazeker. <laughs> zullen ze maar verrassen? Ja, we gaan de mensen verrassen. Dus, uh, wel een lekker nummer hoor, dus doe je dan schoentjes maar van Ja, dat uh, zeker weten. Van wel. Uh. Kijk, als het goed is, uh, komt hij erin? Ja, daar heb je hem. Hij is binnen. Het is uh, Kenny B. met uh, Parijs, voor degene die hem herkend heeft. Gewoon mijn business the most beautiful French on the bottom of and I don't know what I say, bonjour, mon amour moi, Marcel, tu es très belle and je uh, sais je suis Nederlander oh je parle oh, un petit peu français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 Souls made of sand. No more guessing. We daar zijn er weer. Daar zijn we weer. Nou, dat was wel even heftig wat je ons allemaal liet horen, hè? Goeie, uh, goeie ja. tempo. Uh. Ja, zeer, ah, zeker, uh, ja, zeker. Er zit zeker een ja, tempootje ja. in. Maar ja, goed. Uh, het was uh, bij ons in Zandvoort natuurlijk ook een goed tempo, hè? Het afgelopen weekend. Ja, ik dacht... Ik weet niet uh, of je gekeken hebt een beetje bij... Uh... Nou, ik ben, uh, gisteren ben ik met uh, hier... We uh, hebben de zijkant zitten kijken van... Uh, hoe doen de beste van het beste het op het Zandvoort op zondag? Ja. Ik bij, bij, oh, uh... je hebt het nu over de radio. Ja, okay. bij oh, jij ja, was er ook bij. Leuk. Ja, tenminste, ik zat alleen ernaast. Ik zat, ik zat ja. te kijken van... Uh... Hoe dat allemaal werkt. Ja, ja, daar leer ik vast nog wel eens van. Ja, natuur ja, natuurlijk leer je daarvan. Maar ben je ook nog naar het circuit geweest? Uh, nee, heb ik geen tijd voor gehad. Nee? Nee, nee dat is jammer. Ik ben nee. wel geweest en het was fantastisch. Ik heb uh, uh, op een gegeven moment een demonstratie ook gezien van Max Verstappen en... Uh, ik denk dat jij dat niet bewust hebt meegemaakt, hè? De, nee, ik de, heb de het Formule uh, 1 races? Nee, We hebben hier nee. nee. Dat is denk ik nog voor uh, 94. Ja, precies. Ja, dus uh, nee, maar ik, ik ken dat natuurlijk nog van vroeger. En uh, dan was dat dorp zo ontzettend vol en druk en gezellig. En dan werd ook echt in drie dagen tijd werd de halve omzet van het jaar uh, gedraaid, hè, door de mensen in het dorp. En uh, nee. ja. Het was natuurlijk uh, allemaal snel, net als dat nummer wat je net draaide. En, uh, ja, zo was dacht, het uh, op het circuit ook het hele weekend, ja. alles snel. Ja. En, uh, dus ik, uh, ik begrijp jouw gang, want uh, Kasper ja. dacht, dames en heren, weet je wat... van al dat snelle gedoe, gaan we nou eens terug naar ons dorp... Nee, dacht, maar dan in een rustige staat. Ik dacht eigenlijk van het is mooi weer. Wat kan er nou beter dan uh, een liedje dat over de zon aan het schijnen is? Oh, ik, je hebt nog niet uh, van, uh, van Wim Sonneveld het liedje. Ik dacht dat je die als eerste ging. Ja, die, die, heb, ik, die, ja, die ging. heb ik wel. Maar net hadden we een liedje over dat de zon Maar die de Sonda zie ik net gestaan? Ja, die is net weg. Die staat hier uh, staat in de playlist erboven. Dus. Die is net geweest. Die oh, hebben we net ik, kan het, ik kan dat niet. Ik kan die Kasper ja. niet volgen. Die gaat mij ja. veel te snel. Ik, ik, heb, ik, heb ik ga ik heb Max noemen voortaan. <laughs> <laughs> nee, ik, ik, ik heb uh, geoefend uh, ook thuis, dus uh, ik ken het hele programma. Jij kent het natuurlijk wel iets minder. Ik ken dit programma helemaal. Dat niet. bedoel ik? Nee, nee, is nee, helemaal ik nieuw voor mij. Dus uh, dat was echt wel extra in in Rosso, Sun is Shining Dus ofwel, zon is nou, aan het schijnen Kijk eens aan, en, en dat doet hij vandaag Ja, en wat ze, dus, wat ze dus eigenlijk zingen Zon is aan het schijnen, en ik ook zo ja. ik ook. Zo Ja, jij schijnt mee Ja, we schijnen mee Hartstikke gezellig Maar uh, <laughs> Nu gaan we even iets rustiger aan doen ja. Van, van uh, hoe zeg je dat netjes? Van nieuw naar uh, oud Niet van oud naar nieuw, maar van nieuw naar oud Yes, yes dus, um, Kom hem er maar in Zullen we hem er maar in gooien? Ja, doe dat maar. Even kijken. Hey, even kijken. Horen we hem? het volgende liedje van de mooiste liedjes Even kijken. Oh, dat heeft nog een hele intro. Uh, dat nummertje. Dus uh, Dan moeten we even kijken. Wacht tot de intro daarvan uh, voor de, voorbij is. Want anders dan uh, horen we. Ja, ik hoor hem. Ja, waar is hij? Ja, dat moet, e moet eerst. We hebben we net van de internet afgehaald, de natuurlijk. En dus uh, ja, ja, nou, is, nou ga je uh, verschillende ja. liedjes door elkaar doen hoor. Ja, ik, uh, ik zeg, uh, laten we maar gewoon beginnen. Want, uh, een je vrouw te fiets, ja. het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien.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 Nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmzandvoort.nl. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars, hij heeft weer helemaal gelijk. We gaan inderdaad beginnen met het regionale nieuws van 6 juni 2016. Agenten hebben zondagochtend rond tien voor vijf op de Vondellaan in Zandvoort... een scooterrijder aangehouden. De man was onder invloed van alcohol... Agenten zagen de verdachte rijden met een blik bier van een halve liter. Toen de scooterrijder de politiewagen zag, ging hij onderuit. Tijdens een blaastest op straat probeerde de man weg te rennen. Nou, maar ver kwam de verdachte niet. De man is meegenomen naar het politiebureau... en op het bureau blies de 21-jarige er 655 UGL. Er is nog een scooterrijder, maar die is gewond geraakt... en dat is zondag gebeurd, gisteren dus... bij een verkeersongeval in Bloemendaal. Een jongen reed op zijn scooter over de Kleverlaan... toen een afslaande automobilist hem over het hoofd zag. De man wilde vanaf de Kleverlaan naar de Verbindingsweg... En hij verleende wel voorrang aan een groepje fietsers... maar had de jongen op de scooter vermoedelijk over het hoofd gezien... waardoor de scooterrijder in een slip kwam... en met zijn hoofd onder het voertuig tot stilstand kwam. Een buurtbewoner haalde een krik om de wagen omhoog te halen... zodat de jongen onder de auto vandaan gehaald kon worden. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg... en de verkeerspolitie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Ruim 100.000 enthousiaste bezoekers hebben tijdens de familie Race Dagen, driven bij Max Verstappen, volop kunnen genieten van een indrukwekkend autosportweekend op Park Zandvoort. Het is met het grootste aantal bezoekers op Park Zandvoort sinds tien jaar. In de hoofdrol was het natuurlijk Max Verstappen, die de vele fans trakteerde op de nodige demonstratieronde. En donuts met zijn Red Bull Racing F1-bolide, F1-bolide bedoel ik, en ook voor onvergetelijke momenten zorgde bij de signeersessies. Medeorganisator Jumbo, Jumbo Supermarkten bood veel voor de bezoekers de kans. Oh, oh, bood veel bezoekers. Het is namelijk die cartridge van ons is bijna leeg, dus die laatste letters kan ik bijna niet lezen. Dat is heel vervelend. Maar goed, medeorganisator Jumbo Supermarkten bood veel bezoekers de kans om het familieweekend op Circuitpark Zandvoort mee te maken... en organiseerde diverse activiteiten en muzikale optredens... van Maan en Kruis op het familieplein. Een geslaagd weekend waar veel Zandvoorters... op verschillende manieren van hebben genoten... omdat er nog veel meer te doen is geweest in het mooie Zandvoort... maar dat horen we straks van Joop. Bij een ongeval op de A9 richting Amsterdam ter hoogte van Spaarndam, brug over zijkanaal C, is gisteren een ongeval gebeurd. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Twee auto's zijn met elkaar in botsing gekomen en terwijl het eerste slachtoffer door ambulancepersoneel werd gestabiliseerd, hield een brandweervrouw de nek van het tweede slachtoffer vast om eventueel letsel niet te verergeren. Nadat een tweede ambulance was gearriveerd is ook zij meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Door het ongeval waren de twee hoofdrijbanen van de A9 afgesloten voor verkeer en moest deze via de Spitsbroek passeren. Hierdoor ontstond er een lange file en is er zelfs een waarschuwings-sms van Rijkswaterstaat uitgegaan. Dan een laatste berichtje van dit regionale nieuws. Een wielrenner is zondag hard ten val gekomen op de Verspronkweg in Haarlem... nadat hij werd aangereden door een scooter. De scooterrijder kwam vanaf de uitrit bij de Karweide Verspronkweg opgereden... en verleende hierbij geen voorrang aan het verkeer op het fietspad. De wielrenner kwam met de scooterrijder in botsing en is gevallen. De man is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. De andere wielrenner kwam met de schrik vrij... en is met zijn wielermaatje mee naar het ziekenhuis gegaan. De scooterrijder liep geen letsel op bij het ongeval. Dan uh, tot zover het regionale nieuws. Ja, we moeten nu het weer... Het weer... Het nieuws. Ja, dat is hem. Is het een goeie? Ja. Het weer... Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, zoals u ongetwijfeld al gemerkt hebt. vandaag is het volop zomerweer. De zon schijnt flink, maar geleidelijk ontwikkelen stapelwolken en zich en tegen in. En in de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. De wind waait matig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 25 graden. Alleen op de stranden is het wat minder warm. Vanavond is er kans op een regen- en onweersbui... en komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De noordoostenwind waait zwak tot matig en de temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen zijn er opnieuw perioden met zon... Maar in de middag en avond is er opnieuw kans op enkele regen- en onweersbuien. De Noord- tot Noordoostenwind waait overwegend matig. En de temperatuur stijgt dan naar 25 graden. Tot zover het uh, weerbericht volgens Rico Schreuder. Het liedje van de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 close, we're falling to the ground. ground Ja, daar zijn we weer. Ja, ja. Net lekker uh, Bob Marley even laten horen. Tot groot genoegen van uh, een van onze luisteraars. Nou, dat is uh, zeker. Uh, of tot groot genoegen van onze luisteraar, misschien. Misschien zijn het er meer. <laughs> Je weet maar nooit. <laughs> maar uh, deze was dan uh, voor Willem. Want die is gek op reggae muziek. En uh, lekkere zomerse muziek. Hij gaat uh, woensdag van uh, 8 tot 10. Zal ik meteen even roepen tegen iedereen. Stem dan af. Op ZFM Zandvoort eigenlijk de hele woensdag natuurlijk. Maar die woensdag gaat hij weer CFM Coast Tropical doen. En dat zit dan net voor het programma van Charles Bruijs tussen App en vloed. Dus dat wordt weer een gezellige avond uh, woensdag. Ja, ja. En um, ja, we gaan alweer aardig richting de klok van één uur. Ja, nog een uh, klein kwartiertje. Nog een Is... klein kwartiertje, dus we gaan nog een paar nummertjes draaien. En dan uh, gaan we straks over meteen om één uur naar het cabaret, Kwart over één naar Joop van Es. En dan om half twee weer het regionale nieuws met het weer. Ja. Maar uh, voorlopig gaan we eerst nog even wat gezellige nummers draaien. Wat ja. jij, Kasper? In ieder geval, de cabaret staat al klaar. Dus uh, daar kan ik je gerust bij gerust stellen. Kijk eens aan. De, dus, uh, de, de cabaretier zit al in de gang te wachten tot hij naar binnen mag komen. Ja, die zit al binnen. Uh, dat heeft, die, heeft onze Kasper al helemaal geregeld. We gaan nog even niet verklappen wie het is. Want uh, dan, uh, dan blijft het een leuke verrassing. Toch? Ja, dat uh, blijft dan een verrassing. Uh. Zo is het. <laughs> dus, uh, Oké. Okay. Ik heb hier in ieder geval... Uh, als volgende nummer, ja, ja. zou ik, uh, ik even zeggen wie, uh, wie, uh, wie ik daar heb staan. Dat is, uh, als het goed is, is dat... Uh... Eentje van Osborne, hè? Ja. ja. Joan Osbur Osborne uh, met One of Us. Ja, één van ons gaat het worden. Dat ja? uh, heb ik al in de gaten. Nou. Eén van ons gaat het worden. Maar Vol wie? Was. Ja, dat, dat horen we het liedje waarschijnlijk wel. Ja, dat horen <laughs> we wel. We gaan luisteren. Ja. <laughs> What would it look like and would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Ja, dames en heren. Joan Osburn met One of Us. En uh, we gaan nu uh, iedereen weer even wakker maken. Want ik heb een uh, nummer. Voor, voor jullie klaarstaan, dat, uh, daar word je gewoon wakker van. Dat. Uh, ik denk dat, dat voor bij de jeugd is het wel een uh, vrij bekend nummer. Dat is. Die uh, NCA uh, Cake by the Ocean. Dus uh, die ga ik nu. Uh, voor u draaien. En uh, daarna zijn we terug met een uh, volgende nummer. Maar dat uh, moeten we nog achterzien te komen, welk nummer dat is. Dolly is nu net even weg, dus uh, luister ze. <middels>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 Ja, dames en heren. Dus uh, we zijn uh, bijna bij het, bij het, bij het einde van, uh, van dit uur. We gaan uh, zo naar, uh, naar het nieuws. Maar voordat uh, we het nieuws gaan beginnen... gaan we eerst nog even een laatste nummertje... een laatste nummertje voor u uh, draaien. Dat is uh, gewoon een Nederlands nummertje. En dat is uh, Diggy Dex uh, met uh, J.W. Uh, Roy. Met uh, Treur Niet. En uh, zo... Het is nogal uh, lastig als je in je eentje zit. Ik heb zei het ook tegen Lolly van... Uh, als je met, uh, met iemand anders tegenover je zit... is het een stuk makkelijker. Maar zodra je in je eentje zit... Uh, dan is het toch wel... Uh, toch best wel pittig... Uh, om... Uh, ja... om... Uh, well, best wel pittig om dan... Uh, ja alleen te zitten. Maar uh, volgens mij gaat het, uh, het... gaat steeds makkelijker, maar... Uh, ja, alle begin is moeilijk, hè? Dus uh, we gaan naar het uh, volgende nummer. En dat uh, is, uh, naar mijn weten is dat, uh, dus inderdaad DigiDex met uh, JB Roy met uh, Treur Niet. Heel veel uh, luisterma's um, Daarna gaan we zullen we naar het uh, nieuws gaan. Ik denk dat uh, we dan tegen die tijd wel het nieuws uh, kunnen openen. Dus uh, ik wil zeggen, uh, heel veel plezier uh, met het nummer. En daarna komt het, uh, ja, het nieuw, met het nieuws.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 Heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen? Als je straks daar leeft voor hen die jou kennen, ja, wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, dus bij deze mode aan het leven. En ik heb alles hier gedaan wat ik wou. Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou. Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud. Ik had het soms facken eten, soms dagen koud. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan verliefd. Te staan voor mijn naast, te gaan voor vrienden Te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop Als ik weg ben, dan denk ik aan dat yeah. Waarvoor je weet, is je show voorbij Dus deze nog één keer, één voor mij En als de klok luidt, de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig, in vrede Zing deze dan nog een keer En als de klok luidt, bouw dan Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij. Maar boos op het leven, treur de niet om mij.